En in de ether op 106.9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dan het wel met het NOS journaal. Internetproviders hoeven de downloadsite The Pirate Bay niet te blokkeren. Dat is de uitkomst van een kort geding van de antipiraterijstichting Brein tegen de kabelbedrijven Zico en Access for All. De Zweedse downloadsite is in Nederland verboden, maar de eigenaren negeren dat verbod. En de rechter vindt dat de stichting Brein eventueel int individuele internetgebruikers voor de rechter moet slepen. Maar niet de provider, want die doet niets strafbaars. In Den Bosch is een vrouw bij het inladen van de auto gewond geraakt. Samen met haar man laden ze de auto in, in de garage naast hun huis. De man zei dat hij de auto even buiten zou zetten en stapte in. De achterklep bleef openstaan, waardoor hij niet zag dat zijn vrouw er nog stond... Door de klap bij het achteruitrijden viel de vrouw in de achterbak... met haar benen nog over de rand. De auto botste daarna tegen een muur. De vrouw raakte gewond aan beide benen... en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Langs de route van de Viernaarse in Nijmegen... komen morgen vanwege de verwachte hitte extra waterpunten. Ook wordt de start met 1 tot 1,5 uur vervroegd... zodat lopers de ergste hitte voor kunnen blijven. Dat heeft de organisatie besloten. Mensen die langs de route wonen... wordt gevraagd water uit te delen aan de wandelaars. De temperatuur loopt morgen op de eerste dag van de Vierdaagse op tot boven de 30 graden. Spoorbeheerder ProRail heeft nog maanden nodig om het beschadigde deel van de Schipholtunnel te repareren. Vorige week raakte een deel van de bovenleiding over een lengte van drie kilometer door onbekende oorzaak beschadigd. Er rijden nog steeds minder stoptreinen dan normaal. en Daarom moeten reizigers rekening houden met een vertraging van soms een half uur. Het weer zonnig. Het is 24 tot 30 graden. Morgen kan het zelfs 33 graden worden. Wel kan er dan wat bewolking ontstaan. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zon, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. around him my eyes.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 Tell you what it really is. I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 Ze helpt me bij het drinken van wat water Ah, oh, zuster, blijf toch even bij me staan Nacht, zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster, ik brand van binnen Nachtzuster, doe iets aan de pijn Nacht, zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster, haal ik de morgen? Nacht, zuster, doe iets aan de pijn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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe het Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik ben morgen Nacht, sister. Moet ik zonder jou beginnen, nacht sister. Ik woon van binnen, nacht zuster. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, zuster, doe iets van de pijen. nachtzuster Just a... Not just a little bit. Not just a, Not just a... Not just a... En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and your beautiful soul. You are something special to you. I'd be always faithful. I Last journey It's a Ne poftie pas zijn tes premiers voor mijn premier ennemers.